Start je dag met een plusje. Drink Jacoult Plus. Het flesje vol goede bacteriën en rijk aan vitamine C. Verhoog zo het aantal goede bacteriën in je darmflora en ondersteun je weerstand. Jacoult op missie voor jou. De mooiste vroegboekaanbiedingen boek je bij D-Reizen. Het is iets over tien. Dus zometeen het betere werk op drie Eerste nieuws met Thomas. Goedemorgen, de misschien wel bekendste dokter stopt ermee. Wie hoor je zo? NOS op drie, Thomas Delsing. Maar eerst, drie jongeren die vastzitten voor een steekpartij in Emmen worden van nog meer dingen verdacht. Ruim twee weken geleden werd een medewerker in een zorginstelling neergestoken. Zij overleefde dat niet. Het OM zegt nu dat drie verdachten diezelfde avond ook hebben geprobeerd het tankstation te overvallen. Ook zouden twee van hen die dag nog iemand in de zorginstelling hebben gegijzeld. Wie en waarom is niet duidelijk. En een deel van het streekvervoer gaat morgen al staken. Vooral in het oosten en noorden van het land kun je er iets van merken, zeggen de vakbonden. Volgende week is het raak in heel Nederland en wordt er vijf dagen lang gestaakt. Docteur Alec Baldwin is nu officieel aangeklaagd voor dood door schuld. Anderhalf jaar geleden schoot hij een cameravrouw neer op een filmset. Zelf zegt hij dat het per ongeluk ging. Hij dacht dat er nepkogels in het wapen zaten. Nu wordt hij dus aangeklaagd, onder meer omdat hij tijdens de vuurwapentraining niet op zat te letten. Nu hoort een verslaggever van CNN. It consisted only of approximately 30 minutes, according to, to Read the Armour, because to family during the training. Als Baldwin schuldig is, kan hij anderhalf jaar de cel ingaan. En deze dokter hangt over een tijdje zijn doktersjas aan de wilgen. Ik ben een heel goede judge van go We gaan hier naar een donkey barbecue en ik ga de right? You Je kunt een lipstick op een pig, maar het is nog steeds een pig. Talkshow-host Dr. Phil hielp de afgelopen 20 jaar oneindig veel ruziende stelletjes... en boze pubers die overhoop liggen met hun ouders. Vorig jaar lag hij zelf ook nog onder vuur... omdat het achter de schermen niet echt gezellig was bij het programma. Nou, daar komt hoe dan ook een einde aan. Komend voorjaar wordt de laatste show uitgezonden. En je krijgt het weer nog. Grijs en veel wind in het noorden en later ook het midden van het land zijn er buien. In het zuiden blijft het vandaag wel droog bij 6 tot 8 graden. En dan de ANWB-verkeersinformatie op 3FM. Nog één noemenswaardige file in het land. Die staat op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewaarde-Rijndijk en Nieuw-Vennep. 17 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De, vraag, de weg is daar wel weer vrij. 3FM Ster. Vlekken op de muur? Geen probleem voor Sigma Pearl Climat. Deze muurverf is uitstekend reinigbaar. Hoe vaak je ook schoonmaakt, de muur blijft mooi. Keer, op keer, op keer. Dus, wil je geen vlekken op de muur? Kies dan voor Sigma Pearl Clean Uw resultaat telt Sigma. Hey you, nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden.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 Disney's Aladdin stopt, definitief, op 26 februari. Dit is je allerlaatste kans op een magische avond uit. Nog maar vier weken te zien, dus mis deze spectaculaire musical niet. Boek Nu Het Nog Kan, musical.nl. Hey, volgens mij ben ik het helemaal voor jou. Ik ben Tasty, Tasty Basics, echt puur natuur, niets meer. Lekker voedzaam, vol vezels en eiwitten, om bij je ontbijt of lunch echt van te genieten. Even eerlijk, verwacht van mij geen toegevoegde suikers, maar juist wel minder koolhydraten. Oh ja, je kunt me herkennen aan mijn paarse verpakking in het cracker en schap. Tasty Basics, zonder meer de lekkerste.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 Alles is duurder geworden. Gelukkig helpt Plus je flink besparen met laagblijvers. Dat is altijd slim boodschappen doen voor een extra lage prijs. Plus ijs, de citroen of persik, pak 1,5 liter, 89 cent. Plus handzienesappels en net van 2 kilo, 2,89. Bespaar bij Plus. Bestel nu je favoriete lenzen met 10% korting bij Lens online. Dagen van kou. seizoen is geopend. De mooiste bestemmingen boek je bij. Prijsvrije vakanties. Met jou, deze Welkom in de wereld van Zo geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen? Ja, ja, dan kom ik wel uit hoor. Gebruik de app al een tijdje. Oh, oké. Okay. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnambro.nl slash je bankdichtbij. Of in de app dus. De allerbeste je bij. Prijsvrije vakanties. Stem voor een vrijdag op jouw favoriete Zero's track. Voor de 3FM Zero's top 1003. Check 3FM.nl. NPO 3FM. AgroTop. Jorien Renkema die luistert naar Het Betere Werk op 3FM. Dat staat voor heel veel muziek om beter op te werken. Dus aan de slag jij en 3FM aan. Het Betere Werk. Nee. 3FM. When I was 6 years old, I wrote my leg. I was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mouth van Ed Sheeran op zijn Instagram. Hij heeft een filmpje gepost van zichzelf. Hij loopt in een bos en hij vertelt dat de laatste jaren... wat turbulente dingen zijn gebeurd in zijn leven... Waardoor hij minder actief was op social media. Uh, maar zegt hij: Het gaat nu weer een stuk beter bij me, met me. Dus ik ben terug op de socials. En er komt volgens hem gekke shit aan. En ik gok dat hij daarmee doelt op uh, nieuwe muziek. In plaats van dat er nog meer gekke shit, nog meer turbulente dingen in zijn leven gaan gebeuren. Dus uh, we houden het voor je in de gaten. Mocht er iets nieuws van Sheeran komen. Dan hoor je natuurlijk als eerste op driegen. Nou, ik ben ook weer helemaal terug met het betere werk op 3FM. Nou, ik ben slechts een kleine 21 uur niet op de radio geweest, maar het betere werk is weer hier. Tot 12 uur ben ik bij je en uh, serveer ik de muzikale koffie op je werkplek, wat je ook doet voor werk. Ik ben erbij muzikaal gezien. En als je zelf nog iets wil horen waar je echt lekker op werkt, dan mag je dat zeker laten weten via de app van 3FM. Want dan gaan we dat regelen. Je hoeft niet te vragen om Radiohead. 3FM. Het betere werk. Wat creep. Stond toevallig al klaar. op 3 vm En daarvoor Sommieu met Ken Get Enough is volgens Bram Thijs de allerbeste van Sommieu. Live is dit fantastisch, zegt hij. Ja, dat vind ik mooi, Bram Thijs, want ik weet toevallig dat hij echt verventen 3 vm luisteraar is. Ja, dan ken je dus ook bijvoorbeeld die andere van Sommieu, zoals die Ken Get Enough. Maar er is nu een hele nieuwe generatie met Sommieu-fans, omdat multicolor zo gigantiseerd is geworden. En die ontdekken nu dat het beste werk van Nederland. Ah ja, dus mocht je zo iemand zijn, bij deze de tip van mij en van luisteraar Brandtijs, Ga Thijs... ga je een keer live zien, want ze hebben nog zoveel meer moois dan alleen Multicolor. Danica van 24 uit Apeldoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt net een nieuwe baan, die je weet, via de app van 3FM. Ja, klopt inderdaad. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat ben je gaan doen? Ik uh, begeleid studenten die bij ons een leerwerktraject volgen. Oké, okay. en waarin moet je ze dan begeleiden? Nou ja, ik begeleid ze vooral op persoonlijk vlak. Zorgen dat ze de opdracht op tijd af hebben. Dat ze alles uh, gewoon voor elkaar hebben. Uh, maar deze studenten die uh, leren dingen in de elektrotechniek, moteltechniek, oh. installatietechniek. Oké. Okay. Dat zijn de installateurs van de toekomst. Die moet jij een goed, beetje op, op, ja. op het juiste pad brengen. De vakmannen van de toekomst. Ja, en, en hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, bijvoorbeeld hartstikke goed. Ik had heel erg naar mijn zin. Een hele leuke groep jongens. Ja, zijn het alleen jongens? Uh, ja, er zit één meisje tussen. Ah? Die, is, uh, die is inmiddels overgestapt naar een hbo. Dus uh, dat is uh, een andere attack van sport. Maar uh, het zijn voornamelijk mannen inderdaad binnen het bedrijf. Maar zou je dan nu ook op de radio willen oproepen... dat, dat meer meiden zich moeten aanmelden voor dit soort studies? Ja, zeker, zeker. Er is een enorm tekort, ook in de technische beroepen. Dus ik raad iedereen aan, man vrouw, maakt niet uit... om de techniek in te gaan. Kijk, bij deze. Hey, Danica, wat kan ik voor je uh, draaien om beter op te werken? Money van Stone. Oh, dat is lekker hoor. Ontdekt op 3 van hem zeker? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Heel goed. <laughs> Dankjewel. En ik stuur jou als dank de beker voor het betere werk. Zodat dus je altijd een warme koffie bij hebt. Die gaat zeker goed gebruikt worden. Dankjewel. Dankjewel.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 Wat is volgens jou het beste liedje om op te werken? Geef het door via de 3FM-app en voeg hem toe aan het beste werk van Nederland. Zometeen gaan we dansen. Want het is bijna tijd voor Voetjes van de Werkvloer. Maar ook voor Ik wil dansen van Vrouwtje. Hoor je na nou deze fantastische knaller uit de Zero's. Deze moet ook zeker voorbij komen tijdens die Zero's top 1003. The Calling. So lately been who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love.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 Go there. Ik heb de hele dinsdagavond niks om handen En het tijd terug lag ik nog te janken Maar ik verander met de klok mee Weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen nu Ik wil huilen in de regen zonder paraplu Zodat niemand kan vermoeden dat alles weg gaat Als het in de club is het of het weer omslaat Omdat iedereen die met je dansen Ik toch wel weer vergiet En ik kan een koele bloeden met mijn tranen en mijn zweet Wel verdrikken in mijn woede. niemand weet en hoe ik heet Mijn is bij mij complete Maar als ik te gelukkig was Was ik leeg Stond mijn hele leven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 Kan het leven niet haar vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen In het ijsje terug lag ik nog te janken, maar ik verander Met de klok mee, weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat, slecht ja, gaat, slecht gaat, slecht gaat, dat gaat, dat gaat, dat gaat dat Ik ben bang voor een nieuwe dag dus Ik dans tot erbij verzacht En ik weet dat hij hey, op oh, met de klok mee Weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen niet, maar ik wil dansen niet Maar ik wil dansen niet, maar ik wil dansen niet Maar ik wil dansen niet, dansen niet Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot de pijn zorg. Ik weet dat hij op me wacht, want het is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf, de club verzwaalt met het weer in mijn lijf. Ik kan het leven niet ter vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Nou vrouwkje, je zit helemaal goed hoor bij drie Wemmers, je wilt dansen. Zometeen voetjes van de werkvloer. Ik kan het niet vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Wil dansen. Dat is een soort uh, nationaal you know, moment. Op het heel werk in Nederland. En een dansje te doen. Ik kan het even niet Vanavond vanavond moet ik dansen. Maar eerst wil ik je voorstellen aan een man met de naam Vincent Ford. Vincent Ford die strijkt al jaren heel veel geld op aan de muziek van Bob Marley. Of streek, moet ik eigenlijk zeggen, want hij leeft niet meer. Um, bij een aantal uh, tracks van Bob Marley staat deze Vincent Ford namelijk in de kleine letters vermeld als maker en componist. Maar de grap is, Vincent is helemaal geen muzikant. Uh, en dit is echt een prachtig verhaal, want die Vincent was een vriend van Bob Marley en die had een eigen gaarkeuken in Trenchtown. Dat is zeg maar het ghetto van Kingston op Jamaica, waar um, Bob Marley vandaan kwam. En uh, Bob Marley die wilde hem graag helpen om zijn gaarkeuken... nou ja, rokend te houden, zeg maar. Zodat iedereen die het wat minder breed had in Kingston... en dat waren nogal veel mensen... Eh, nog wel lekker konden blijven eten. Dus daarom heeft Bob Marley bij eh, een aantal platen... Vincent in een kleine lettertjes gezet. Zodat er geld, door royalties dus... Eh, naar hem en naar zijn gaarkeuken zouden gaan... als een liedje op de radio wordt gedraaid. Nou, Vincent Ford is al overleden... maar zijn gaarkeuken bestaat nog steeds. En tot op de dag van vandaag... verdienen zij geld aan bijvoorbeeld... dit liedje... Dus het gaat weer een paar euro naar Kingston. Maar ja, moeten wij natuurlijk wel weten wat volgens jou het beste is van 2000 tot met 2009. Kun je, van ons, kun je ons vanaf komende vrijdag laten weten. En tot die tijd geven we je alvast zoveel mogelijk inspiratie voor je stemlijstje. Nou, we gaan nu even de voetjes van de werkvloer doen. Dit is het nationale voetjes van de werkvloer moment waarop heel werk in Nederland heel even een paar minuten... Het werk aan de kant schuift en een dansje doet op eentje die misschien ook wel heel vet is voor je stemluist. En mocht je twijfelen uit welk jaar deze komt, het zit letterlijk in de titel. Want dit is namelijk Infinity 2008. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. I'm mm -hmm. Flying Birds. You're the easy now 3FM. Straks na 11 uur nog veel meer van het betere werk... met onder andere Linking Park in Jay-Z... en Anti-Hero van Taylor Swift. 3FM. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid... ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt een herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl Ben jij het type, hmm, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn, zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen...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 Ga naar neerstichting.nl slash voortleven... en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Hallo, nu extra goedkoop. 500 gram spruiten, 69 cent. Jumbo goudse of wapenakaas 1 plus 1 gratis. En varkenshaas culinair, 500 gram voor 5,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Direct geld opnemen wanneer jij het nodig hebt... Dat kan nu super makkelijk met het flexibel zakelijk krediet van Bridge Fund. Tot wel 100.000 euro. En zoveel financiële vrijheid. Daar worden ondernemers blij van. Ja hoor, die zijn happy. Bridge Fund. Make money smile. Wat is dit nou? Het is even wennen, maar de nieuwe doppen van Coca-Cola, Fanta en Sprite zitten voortaan vast aan de fles. Draai de dop open en duw hem naar achteren. Maar trek de dop niet los. Zo kunnen de doppen samen met de flessen ingeleverd worden om te recyclen... en voorkomen we dat ze in de natuur terechtkomen. Extra financiële speelruimte nodig? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl gemaakt voor Lowlands 2023. Ik vertel het je zometeen. Eerst ander nieuws van Thomas. Yes, goedemorgen. In Australië hebben ze een speld in een hooiberg gevonden. NOS op 3: Thomas Telsing. Maar eerst iets heel anders, want het is precies 70 jaar geleden... dat Nederland te maken kreeg met de watersnoodramp. Het stormde heel hard en het water kwam zo hoog te staan dat dijken doorbraken. Tienduizenden huizen, met name in Zeeland en Zuid-Holland, werden verwoest. Bijna 2000 mensen overleefden het niet. Deze vrouw maakte de ramp mee als kind... en sprak net bij een herdenking in het plaatsje Oude Tongen. Ik had veel water binnengekregen en was vaak bewusteloos. We werden in het dorp opgevangen en van droge kleding voorzien. Maar ik was mijn moeder, mijn broer en drie zusjes kwijt. Ook oh, geen veilig thuis. Geen moederschoot meer om op te krijgen als hij bang was. Niet alleen in Zuid-Holland wordt stilgestaan bij de watersnoodramp. Op meer plekken is vandaag een herdenking. De inflatie is vorige maand behoorlijk teruggelopen. Het leven werd gemiddeld 7,6% duurder. 2% minder dan in december. Verslaggever Nick Wouters vertelt waar dat aan ligt. zijn de energieprijzen die enorm gedaald zijn. De afgelopen maanden is dat al aan de gang. En ook in januari zijn ze weer verder gedaald. En wat enorm helpt is het prijsplafond wat de overheid heeft ingesteld op de energieprijzen. Waardoor uh, ja, je een maximum betaalt. Dat de inflatie is gedaald betekent niet dat dingen goedkoper zijn geworden. Maar alleen dat de prijsstijging minder snel gaat dan eerder. En in Australië is het piepkleine buisje met radioactief afval gevonden. Dat buisje viel van een vrachtwagen en wie ermee in aanraking kwam, kon brandwonden of stralingsziekte krijgen. Daarom werd de 1400 kilometer lange route van de vrachtwagen al lopend helemaal uitgekamd. En nu is dat kleine buisje dus gevonden. De regering is er blij mee. Ik want to dat dit een an extraordinary is. by West-Australiërs en Australiërs. En het is een great resultaat voor West-Australiërs in het is niet alleen fijn, maar ook heel knap. Het buisje was namelijk maar 8 mm groot. En het weer nog. Grijs en veel wind vandaag. In het noorden en later ook in het midden van het land zijn er buien. In het zuiden blijft het wel droog bij 6 tot 8 graden. De Ame verkeersinformatie dan op 3FM. Bijna een uur file op de A2. Zertogenbos richting Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del... door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kan via Walwijk en Gorkum over de A59 en de A27. Verwachte eindtijd is over een kwartier al, gelukkig. Dan nog 10 minuten file op de A6. Muiden richting Lelystad tussen Almere de Oostvaart. En Lelystad door een kapotte vrachtwagen. En tot slot op de A27 Utrecht richting Breda. Duurde er tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum drie kwartier langer over door een ongeluk. 3FM. Ster. Een heerlijke zomervakantie of lekker naar de zon in het voorjaar? Boek nu de mooiste aanbiedingen op dreizen.nl of kom langs in een van onze winkels.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 Vink maar af die klus. Nu bij Gamma 40% korting op Flexa strak in de lak en strak op de muur. Niet uitstellen, maar afvinken. Ik kan het. Gamma. Panic at the Disco. Live. Zaterdag 25 februari in Rotterdam Ahoy. Viva Las Vegas Tour. Koop nu je tickets via mojo.nl slash panic at the disco. Is een kantoorbaan iets voor jou? Nee.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 het is alweer bijna Valentijnsdag. Waarmee maak jij jouw geliefde blij? Een persoonlijke kaart met een mooie bosrozen? Greets is er voor alle liefdes. Jouw grote liefde, schattenbouwten, nieuwe vlammen. Dus ga nu naar greets.nl voor de grootste collectie Valentijnskaarten en cadeaus. Novamora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Nu 50% korting op je tweede kaart. Ba -ba -da -ba -ba. NPO 3FM, Afro -tros. Jorien Renkema. Ja, Lowlands heeft namen bekendgemaakt. En twee daarvan hoor je nu op 3FM. Headliners, Nothing But Thieves en Billie Eilish zijn er bij dit jaar. Het betere werk. Nee. 3FM. Zo juist een hele rits namen dus gemaakt. Uh, niet alleen Billy Arliss en Nothing The Thieves. Maar Lowlands heeft ook laten weten dat Charlotte de Witte erbij is. Florence and the Machine. Underworld, Bicep, Pulse, Girl in Red. Joost, Moderat, M83, Jessie Ware, Loyal Corner, Tamino. Ja, en echt nog heel veel andere namen. Dus uh, check vooral de Instagram van 3FM. Daar vind je het allemaal. En ik ga nu ook nog een man draaien die er ook bij is. Want die heb ik nog niet genoemd in het rijtje. Maar hij is wel aangekondigd. Jan de funeral hoor je over 30 seconden. Kun je alvast oefenen om mee te zingen in Augustus? deze track, wist je dat? Um, er was namelijk in de jaren zeventig... een uh, jonge muzikant met de naam Jonathan Kane hij probeerde aan de weg te timmeren als muzikant... maar dat lukte hem echt voor geen beter. Beentjes wilden hem niet hebben. Uh, Plaatsmaatschappijen zagen niks in hem. En elke keer als hij weer een tegenslag te verwerken had... dan belde hij zijn vader. En zijn vader gaf hem stevast hetzelfde advies. Stop niet met erin te gelopen. Geloven. Don't stop believing. Dat zei die vader altijd. Nou, fast forward naar een paar jaar later... Je voelt hem al aankomen, die Jonathan is uiteindelijk gelukt om als gitarist en toetsenist een band te vinden, namelijk de band Journey. En de frontman van de band die zegt op een gegeven moment in de studio dat ze nog één track nodig hebben om het nieuwe album af te maken. En dan ineens denkt Jonathan weer aan die ene zin van zijn vader, don't stop believing. En dat was de inspiratie voor de track die je zojuist hoorde. Goedemorgen, nu op 3 van met het betere werk... 3FM-talent Maxine, Zij is vanavond in een 3FM-livebox in vooraan bij Jamie en Oliver. Uh, Olivier. <laughs> Jamie en Oliver. Klinkt ook wel goed, hè? Jamie en Oliver. Uh, de nieuwe single van Maxime, die ze ongetwijfeld vanavond ook gaat spelen. Hoor je nu op 3FM? Die heet Kind of Wanna. Sometimes I feel I'm not enough When all my friends and I are losing touch They got a stable life out of town while I Then get away with it Taking my time till the end of it Make mistakes, still get away with it I get away with it I think I overthink too much Him, him. With cheap imitations of these generations. You more, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to fall. Yeah. yeah. Now, what, what the hell are you waiting for? After yeah. me, there should be no more. So, for one last time, they could make some noise. What the hell are you waiting for? <sighs> Look what you made me do. Look what I made for you. Knew if I pay my dues, how will they pay you? Game, yeah, they try to play you Then you drop a couple of hits Look how they wave to you. to you From R.C. to Madison Square to the only thing that matters It's a matter of years As fake have it, J status appears To be at an all time high Perfect time to say goodbye When I come back like Joy, We're in the 4-5 It ain't to play games with you It's to aim at you Probably name you If I owe you I'm blowing you to silver the rings Cock set take one for your team And I need you to remember one thing, one thing. I came, I saw, I conquered. a conquer. For record sales Sold out consoles So motherfucker, if you want this encore I need you to scream Till your lungs be sore you want me to be Feeling so faithless Lost under FM. Deze twee. Ik had ze echt nodig vandaag. Ik sta buiten in de regen. Hier ben ik geen schilder voor geworden. De krent uit de pop. Arme sterkte nog daar. Ik heb een uh, Zero's-krent uit de pop weer... om jou alvast wat de inspiratie te geven voor aankomende vrijdag... als die stembussen opengaan voor de Zero's Top 1003. Want die hoor je namelijk op 3FM tussen 13 en 17 februari. En, en achter deze krent uit de pop zit zoals vaak een heerlijk romantisch verhaal... waar ik zo dol op ben. Als ik dit soort verhalen lees, dan, uh, dan gaat mijn fantasie altijd een beetje de vrije loop. Dan, dan zie ik het helemaal voor me hoe het dan eruit moet hebben gezien... of hoe het moet hebben geklonken in dit geval. En ik denk... Uh, dat dat ongeveer zo was. Ja, dit moet ik even uitleggen. Soul, het verhaal achter deze krent op de pop is namelijk dat Brandon Flowers, de zanger van de Killers, in de begintijden van de band nog in een casino werkte in Las Vegas, waar hij vandaan komt. Hij was daar portier. En hij kwam heel vaak tijdens het werk op goede ideeën voor songteksten of voor melodieën. Maar ja. Tijdens het werk kon hij moeilijk even een pen en papier erbij pakken. Dus wat hij deed, hij belde gewoon stiekem. Dan deed hij alsof dat voor het werk was. Maar dan belde hij eigenlijk naar zijn bandleden. En dan zong hij het stukje tekst, of de melodie die hij had bedacht... die zong hij in op het antwoordapparaat. <laughs> en zo is deze krent uit de pop ook begonnen. Met dus een antwoordapparaat. Met een paar regels erop. Die uiteindelijk terecht zijn gekomen in deze. Zo hoorde je zojuist al op 3FM. Ook Youngblad is erbij, heb ik ook al gedraaid. Maar ik wil nogal iets draaien uit die bevestigde namen. Je hebt bijvoorbeeld nog Charlotte de Witte, Florence and the Machine... Underworld, Bicep, False, Girl in Red, Moderat, M83... Loyal Carner, Tamino, Joost. Um, ik wil zo meteen nog iets draaien van Lowlands. Dus als je een idee hebt van iets wat ik zojuist heb genoemd... iets wat je graag wil horen... Nou, laat maar even horen of je het hebt van 3FM. Dan draai ik het zo meteen. Nou, bestil, stil. Enjoy. Thought I'd never be waking on the kitchen floor But here I lie, not the first time Now my morning has broken and it brings the fear My mind bekendgemaakte bekend line-up van Lone Hens 2023 was mijn vraag zojuist. En nou, verre de meeste stemmen ging naar Joost. Bosboden Siemen, wij vervelen ons zo. Hé, hey, is dat Joost klein? Doe de Vrieslaan, Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland. Bob. Blaas het op als een fietsbaanpop. Take gravy and baby, let's get Kom van dag en dag en op reddit. Kom van Rainmans, Raving Rabbits. En ophouden had ik vaker veel credits. Moest werken bij de boys Mocht niet ballen met de boys Maar ze lieten me geen choice Als ze vonden met de queer Ben een Friesland met cheer Drink maar koffie verkeerd Ik wil zitten bij de voice Wil niet werken bij de hintertoys Een andere provincie vind ik minder mooi Ja, gemeente en dat is een teringzooi What the fuck? We maak de pizza van bim bam bam Wij zeggen, oh, I don't need a block Elkste, toch, maar fietsen, toch Ik ben een Fries, dit is een Friesland, bo. Doe de Friesland, bo. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland, bo. Blaas het op als een fietsbaanpomp Frieslandbo, Frieslandbo Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Frieslandbo Blaas het op als een fietsbaanpomp Jouw is dit go, chick go, die bro die pik nou Rimp go, iets in me, doe het op nou Tik nou, diets go, wie is dat die heet nou? Oh nou, dat is alweer die ouwe, die zifflo Rimp je wil komen die kop staat op Trap alweer iets in die kop op Back in de duim, en getune, ik wil stoppen trap ik dingen wat die kop laat kloppen Rimp bro, een teen, dat is een andere noem I don't ...spreken we samen met jou de beste momenten van 3FM. Deze podcast is voor mensen met zin in leuke dingen. Geniet van nieuwe artiesten. Je kunt meelachen met een twee-categorieënspel... spel, titels en kledingstukken. Gruus is met Het is een nachtjapon. <laughs> Rob en Wijnand en het beste van 3FM. In de 3FM-app of je favoriete podcastplatform. Of op YouTube, Weet je dat? Oh ja, je kan ook kijken. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Heer een zonvakantie zoekt, dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Heer. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op ElizaWasHeer.nl Hey, volgens mij ben ik het helemaal voor jou. Ik ben Tasty. Tasty Basics. Echt puur natuur. Niets meer.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 Etensresten zijn niet vies. Die smaken juist naar meer. Want van etensresten maken we nog makkelijk compost en zelfs biobrandstof. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef etensresten een nieuw leven. Bestel de juiste containers op renewie.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewie. Afval bestaat niet.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 Aldi is alweer 50 jaar in Nederland en dat vieren we het hele jaar met de beste acties. Zoals deze week slagersrookworst 2 voor 3,50. Schouderham 175 gram voor 1,39. En Modelandkaas 2 pakken voor 4 euro. Zo zijn je boodschappen honderden euro's goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. 3FM. Hey iedereen, de tijd is bijna 12 uur. Tijd voor het nieuws. Goedemiddag, de bekendste dokter van de wereld stopt ermee. NOS op 3, Martijn Middel. Dat zometeen, maar we beginnen in eigen land. Want op meerdere plekken in ons land is de watersnoodramp herdacht. Bij die ramp kwamen precies 70 jaar geleden ruim 1800 mensen om het leven. Dat was onder meer een herdenking in Ouerkerk in Zeeland. Minister Harber hield daar net een toespraak. Wij staan stil bij het verlies van vele dierbaren. Zij zijn in gedachten nog altijd bij ons.